een kwartier. Een hoorspel van Barry Bumens. Vertaling Alfred Pleiter. Regie Dick van Putten. Ja, hoeveel hoger moeten we nog? We zijn er bijna meneer. Waar? Op het dak? Op het dak? Nee, nee meneer. Op de volgende etage bent u er. Ja, dat zijn negen verdiepingen geleden ook al. Dit is een erg groot hotel, meneer. Nee. Je raakt hier soms wel eens een keertje de tel kwijt. Ja, je raakt hier ook behalve, behalve bevroren, zo'n hoopte. Ja, meneer, het spijt me, maar... Uh... Nee, het lijkt wel of de centrale verwarming niet werkt. Ja, dat komt, er is een kleine storing, meneer. Maar morgenochtend vroeg komt er al een monteur. Een rotbeg. Enig hotel in de hele omtrek. En alles is defect. Geen licht. Geen centrale verwarming. Niks. Auw! Wat is er, meneer? Mijn knie. Wat, wat is ermee? Ik heb mijn knie gestoten. Toch niet tegen de leuning? Ja, waar zou ik hem dan tegen moeten stoten? Dat is nou al de tweede keer dat u uw knie tegen de leuning stoot. Ja, dat weet ik zelf ook wel. Dat hoef je me niet. Au! Wel, we draaien. Het is de derde keer. Ja. Blijf daar niet zo staan. Doe dan toch iets. Wat? Draai het licht dan. Oh, uh, mijn knie. Maar ik heb het u toch uitgelegd, meneer? O over het licht bedoel ik. Mijn knie. Uh. Er is een stop doorgeslagen. En daarom heb ik deze lamp meegenomen. Met die stoppen van het elektrisch licht weet je het nooit. Neemt u dat van me aan... Die slaan altijd door wanneer je er net niet op rekent. En deze was net doorgeslagen nog een kwartier voordat u kwam. Ja, tien minuten hoogstens. Uh, dat Weet u wat het is, Mr. Baten? Alle lampen hier zijn in serie geschakeld. Ja, ja. Als er één uitgaat, dan gaat alles uit. Nee, maar... Nou, waarschijnlijk sloeg de stop van de keuken door. O of anders die van de hal. Maar nee, nee, ik weet het bijna zeker dat het die van de keuken was. Af en toen daar het licht uit ging, ging meteen overal het licht uit. Ja, het interesseert me geen steek. Ik, ik wou dat ik in mijn kamer was. In onze kamer. Brengt u ons alsjeblieft naar onze kamer en meteen. Komt u maar, meneer. Hou die lamp een beetje hoger. We lopen hier praktisch in het donker. Zo beter, meneer. Die koffers. Covers. Mag ik er eentje voor u dragen, Mr. Barton? Wat? Een van uw koffers, Mr. Barton. Nee, dank u. Ik red het wel. Voor mij is het echt geen moeite, Mr. Barton. Ja, toch heb ik het liever niet. Ik zou echt reuze voorzichtig zijn, Mr. Barton. Ja. En ik zou vooral uitkijken dat ik nergens tegenaan stoot. Nee, nee, nee. Het is echt niet nodig. Zoals u wilt, Mr. Barton. Dan moet u het zelf weten. Maar op de een of andere manier vind ik het niet billig dat een man van uw leeftijd die zware koffers al die trap op moet sjouwen. Terwijl een kerel als ik met lege handen loopt. Afgezien daarvan zou ik hem met liefde eentje voor u willen dragen. Desnoods twee. Wees u nou eens eerlijk. Nou meneer. Wat is er? Mr. water? Meneer. Ja. Wat is er nou? Ik vroeg of het zo beter was meneer. Beter? Wat? Hij bedoelt zijn lamp, Mr. Barton. Ja. Kijkt u mij? Hij houdt hem hoger. Oh ja. Ja, zo is het beter. Nou, Mr. Barton. Wat nou, weer? Wat die koffers betreft. Ik heb toch nee gezegd. Ik vroeg het alleen maar omdat ik dacht dat u misschien van gedachten veranderd dus nou, was. Nou, dat ben ik dan niet. U draagt ze dus liever zelf? Ja. Niemand hulp nodig. Ik krijg het huis zelf al. Ziezo, ja, ja. we zijn er, heren. Hele de klim, Mr. Winks. Oh, je bent eraan. U zou eigenlijk een lift moeten hebben. We hebben een lift. Die is defect. Natuurlijk hebben we een lift. Je kunt niet zonder lift in zo'n groot hotel... Maar hij is defect. Hij markeert iets aan de kabel. Ja, aan de kabel. Hij is al maanden defect. Kabelstoring. Kunt u hem niet laten repareren? Dacht u dat ik dat niet geprobeerd had? Ja, natuurlijk heb ik dat geprobeerd. Hoeveel mensen heb ik niet gebeld. Maar ik kan er niemand voor vinden. Niemand. Maar er moet toch iemand zijn die... Iemand heeft me aangeraden mijn mannetje in Hornzie te bellen. Hornzie kent u toch zeker wel, niet? Ja, nou, ik het ik geloof van wel. Ik zal morgen toch eens proberen dat mannetje te bellen. Nou, onze vriend hier lijkt flink buiten adem. Wat komt er al die trappen? Hij is dood op. Gaat het weer een beetje, meneer? U had meneer hier moeten laten helpen met die koffers. Toen hij aanbood u te helpen, had u ja moeten zeggen. Al die koffers in uw eentje naar boven te sjouwen. U had zich wel eens leren kunnen bezeren. Bezeren? maar wat ziet hij er vreemd uit? Vindt u niet? Dat komt direct wel weer in orde. Bezeeren? Be Bij wijze van spreken, Mr. Barton. Volkomen uitgeput. En bleek? Vindt u niet dat hij er bleek en uitgeput uitziet? Dat gaat wel weer over als hij een nachtje lekker geslapen heeft. Denk ja. u? Natuurlijk. U niet? Ik weet niet. Ik zou hier niet graag met een zieke opgescheept zitten. Mr. Winks, ik kan u verzekeren dat daar geen enkel gevaar voor bestaat. Gevaar? Bij wijze van spreken, Mr. Barton. Precies, alleen bij wijze van spreken. U hoeft zich echt geen zorg te maken. Komt u maar. Uw kamer is daar. Komt u, Mr. Barton? Wacht even. Ja? Wat, wat zei je daarnet? Wie? Mr. Biggs. Wanneer? Nu net. Waarover? Over gevaar. en bezeren. Ah, hij kletste maar zo'n beetje. meer niet. Waarover? Nou ja, zomaar. Hij kletste zomaar wat. Begrijpt u? Ja. Er is toch niks aan de hand wel. Aan de hand? Ja, ja, ja, ja, je weet er allemaal goed wat ik bedoel. Nou. Hij wacht op ons. Wie? Hij is deze gang ingegaan. Wie? Onze kamer is daar. Gaat u mee? Ja. Komt u nou maar. Er kan u niets gebeuren. Ja. U hoeft zich nergens zorgen over te maken. Pak uw koffers en ga mee. Hier is het. Kamer... 3281. Klopt. Ja, nou, doe open. Mogen we naar binnen? Aha. Hij is op slot. Wat? Veiligheidshalve. Maar u heeft toch een sleutel? Ik geloof het wel. Vooruit. Doe open. Waar wacht hij op? Wat is er aan de hand? De kamer is op slot. Op slot? Veiligheidshalve. Ja, maar heeft hij dan geen sleutel? Hier is hij aan het zoeken? Eigenaardig. Ik had erop durven zweren dat ik hem bij me had. Ik moet hem ergens hebben. Hier, u houdt je lamp even vast. Geeft u maar hier. Laat ik nou eens goed zoeken. Hoe hoog zijn we hier? Wat? Zijn we hier erg hoog? Zijn we hier in de wolken? Nou, ik moet hem toch ergens bij me hebben... Misschien heeft u me ergens laten liggen. Ik zou niet weten waar. Als mezelf ook zo vaak overkomen. Oh ja? Ja, ja schiet alsjeblieft op. Ik heb het koud. Waar kan ik hem nou toch gelaten hebben? Maar, waar wachten we nou nog op? Op de sleutel. Hij zoekt er nog steeds naar. Hey, maar ik sta te rillen van de kou. Geduld. In welke zak steekt u uw sleutels meestal? De zestiende. Dit is de zestiende etage. Ja, ja, dit... Ik heb het over uw sleutels. Ik dacht... U zult uw sleutels toch meestal wel in een speciale zak steken? Oh, in, in deze, deze, hier opzij, daarin. En wanneer hij daar niet in zit? Hoe bedoelt u? Misschien heeft u hem per ongeluk in een andere zak gestopt. Hoe komt u daarbij? Dat kan toch? Dit is mijn sleutelzakje, dit hier. Maar, maar daar zit hij niet in, Mr. Binks. Dat moet. Zit er misschien een gat in dat zakje? Wat wil u daarmee zeggen? Alleen maar... Dat als er een gat in zit, die sleutel misschien tussen de voering geglipt is. Heeft u al in de voering gevoeld? Er zit geen gat in. Tja. Dan is die mogelijkheid uitgeschakeld, hè? Mr. Binks. Ik eis nou werkelijk een beetje service. Hij zoekt nog steeds. Ja, dat is een schandaal. Is rustig, Mr. Bart. Ja, ik ben doodmoe. Ik wil naar bed. Direct. Alles op zijn tijd. Nee, nu. We kunnen die kamer niet in. bedoel je... De... Dat hij die sleutel kwijt is. Nee, hij kan hem alleen niet vinden. Maar, maar heeft hij dan geen duplicaat? Hij vraagt of u geen duplicaat heeft. Nee, die heb ik niet. Hij heeft geen duplicaat. Hij moet een duplicaat hebben. Hij zegt, u moet een duplicaat hebben. Nou, die heb ik niet. Die heeft hij niet. Oh, hemel. Ik voel me zo beroerd. Hij zegt dat hij zich beroerd voelt. Ik doe mijn best. Luister. Waarom voelt u niet eens in een andere zak? Dit is mijn sleutelzakje. U kan het toch even voelen, voor alle zekerheid. Nee, hij kan niet in een andere zak zitten, dat weet ik zeker. Daar steek ik nooit een sleutel in. Daar heb ik andere dingen in. Wacht eens even. Hm, heeft hij hem gevonden? Heeft u hem gevonden? Nee, maar, maar ik geloof dat ik weet waar hij is. Hier, geef die lamp eens. Ja, ja. Ik geloof dat ik het me herinner. Maakt u zich maar geen zorg. Ik ga hem meteen halen. Wacht u hier maar even. Met hem. Waar is hij? Daar beneden. Wa waarom? Om de sleutel te halen. De sleutel van onze kamer. Blijft hij lang weg? Misschien maar heel even. Maar aan de andere kant kan het ook een hele tijd duren. Hij kan direct terug zijn. Of misschien komt hij nooit meer. Wat? Wat is het donker? Heeft u wel last van, Mr. Barton? Nee, nee. Hoezo? Hoezo? Ik dacht zo. Nou, nou, uh, nee, nee, maar het is niet zo. Waarom vroeg je dat? Een hoop mensen zijn bang in donker. U ook? Mr. Barton? Ik? Oh, waarom zou ik? Ik zie niet in waarom ik bang zou moeten zijn. Ben je er nog? Ja. Hier? We, we, we, wees voorzichtig, hè. Waarvoor? Voor die leuning. Wat je ook doet, ga niet tegen die leuning hangen. Die is beslist niet solide. Als ik jou was, zou ik me daar helemaal niet verroeren. Nee, dat zou ik niet doen als ik jou was. We zitten hier wel hoog, hè? Nou, en Dat dacht ik wel. We zijn zeker wel duizenden treden opgeklommen. Gelooft u niet? Ja, inderdaad. Ik ben er tenslotte mee opgehouden ze te tellen. Ik was al aan 977 oh. toen u struikelde. Ja. Toen u struikelde ben ik de tel kwijtgeraakt. Oh. Hoeveel treden denkt u dat we wel zijn opgeklommen, Mr. Baarden? Nog genoeg. Wat doe je? Ik sta, doodstil. Ik vind het prettig om doodstil te staan. Hij had ons de lamp moeten laten. Waarvoor? Voor ons. Voor jou en mij. Hij had hem zelf nodig. Ja, wij, wij zijn gasten. Wij hadden er meer recht op dan hij. Trouwens, we hebben er meer nodig dan hij. Oh ja? Ja, hij, hij weet hier de weg. Wij niet. Oh, ja. Ja, ik geloof dat ik begrijp wat u bedoelt. Of uh, ben jij eens eerder in dit hotel geweest? U? Ik vraag het jou. Het is een enorm hotel. Hoe hoog dacht u dat wij waren, zei u? Ja, daar heb ik niks over gezegd. Oh, ik dacht van wel. Wat doet u? Hoe zei je dat je heette? Wat? Oh, niks. Waarom blijft u niet stilstaan? Hm? Het is veel prettiger om stil te blijven staan. Die duisternis. Waar zou die ophouden? Door die duisternis lijken we misschien hoger te zitten dan feitelijk het geval is. Het lijkt wel ontzettend hoog, hè? Waar bent u nu? Nog steeds hier. Ik heb geen stap verzet. Ik meende dat ik u hoorde bewegen. Eh, nou, hoorde je iemand bewegen? Ja. Ik dacht dat u dat was. Eh. Maar dan zal ik het waarschijnlijk zelf wel geweest zijn. Van een pech van die lift, hè? Een lift? Een lift? Die lift van Mr. Binks. Heeft hij een lift? Ja, maar die is defect. Al sinds een paar maanden. Maar dat had hij dan wel eens kunnen zeggen. Hij heeft het gezegd. Wanneer? U was helemaal buiten adem. Toen vertelde hij het. Vertelde hij wat? Dat hij een lift heeft. Maar dat hij al een paar maanden defect is. Nou, nou, ik moet zeggen een mooi hotel. Hij doet al een tijd zijn best om het gerepareerd te krijgen. Maar dat valt niet mee. Ze hebben maar aangeraden om een mannetje in Hornsea te bellen. Heb. Even... Wat voor een mannetje. liftmonteur, denk ik. Dat heeft hij eigenlijk niet gezegd. Hij zei alleen dat hij niet moest vergeten morgenochtend op te bellen. Waarover? Oh ja, over die lift? Ja, en wat zei hij nog meer? Hoezo? Zei hij verder niks. Waarover? Weet ik dat? Weet u het echt niet? Nee, af, uh, laat ook maar. Jammer dat die lift niet werkt. Anders was hij zo weer terug geweest. U duurt het natuurlijk een heel stuk langer. Eerst naar beneden, dan weer helemaal terug. Ja, het zou me niets verbazen als dat een hele tijd duurt. Tenzij, tenzij hij natuurlijk holt. Misschien holt hij wel. Het is een schandaal. Als hij holt? Ja, uh, de, de manier waarop dit hotel geleid wordt. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Gezien? Zij u gezien? Dat klinkt wat gek. Geen licht, geen lift, geen centrale verwarming. Maar wie denkt u eigenlijk dat ik ben? ik? Ik heb het niet over jou. Hoe zei je ook weer dat je heette? Ik heb het niet over jou. Maar wanneer ik mijn intrek in een hotel neem, dan verwacht ik service. Ik betaal een behoorlijke prijs, dus ik verwacht ook behoorlijke service. Dat klinkt redelijk. U betaalt een behoorlijke prijs, dus verwacht u ook een behoorlijke service. Maar ja. u kunt het hem toch niet al te zeer kwalijk nemen? Dat kan ik wel. En dat doe ik ook. Wanneer hij het lef heeft om dit kavalje een hotel te noemen, dan, dan dient hij het ook behoorlijk te leiden. En u vindt dat hij dat niet doet? Ik, ik heb gemerkt dat hij het niet doet. Ik geloof dat hij eraan komt. Huh? Nee, toch niet. Ho Hoorde je dan weer iets? Nee, het was niets. Waar ben je? Nog steeds hier. En nu? Ook hier. Is het je al opgevallen hoe onlogisch die kamers genummerd zijn? Tja, ze springen omhoog van 20 naar 60, van 30 naar 80, van 10 naar 90, van 5 tot 5000. Nee, dat is me niet opgevallen. En toch is het zo. En nergens een klop. Er is hier nergens een klok. Is je dat ook niet opgevallen? Eerlijk gezegd niet, nee. Maar het is toch een feit. Op de overloop van de zevende verdieping... zag ik een pot met een dode plant. Echt? Ja, en toen ik er over een tree struikelde... ...versplinterde die helemaal. Nee, toch? Ja. De hele weg omhoog... ...vielen er telkens hele stukken leuning naar beneden. Overal zie je hoe het zak wegrot... Is hij dat ook niet opgevallen? Mr. Buiten. Ja, en waar zijn de andere gasten? Waar? Zijn er nog wel andere gasten? Die slapen natuurlijk. In hun kamers. Denk je dat? Weten we dat zeker? Ben je er nog? Waar ben je? Waar? Hier, Mr. Buiten. Oh, ja. Ik dacht dat je me in de steek gelaten had. Waarom zou ik dat Echt, doen? Het komt toch. Zoiets zou ik nooit doen. Niet tegenover u, Mr. Barton. Ja. Ik mag u graag. Niet dat ik me aan zou trekken. Ik denk alsjeblieft niet dat ik het me aan zou trekken, hoor. En dan te denken dat we zo'n stuk boven de begane grond staan. Ik heb zo'n idee dat we in de wolken zitten. Ja. Dat zou best. Dit keer is hier toch wel. Vlug, vlug. Ik zie zijn lamp. Blijf van die leuning vandaan. Daar is hij. Daar beneden. Ik zie hem. Daar is Mr. Binks. Hij komt de trap op. Hij heeft de sleutel vastgevonden. Hij komt er mee aan. Vlug, vlug. Hij komt omhoog, omhoog. Vlug, vlug. Omhoog, omhoog. Vlug, vlug. Omhoog. Omhoog, vlug, vlug, omhoog, omhoog, vlug, vlug. Nou, wat vindt u ervan? Het is, uh, het is een aardig kamertje. Ja, niet gek, hè? Echt aardig. Vindt u niet? Een vierkant is het niet. Inderdaad, een vierkant kamertje. Kamer 3281 is een aardig vierkantje. Precies, inderdaad. Een aardig vierkantje in de wolken. Hoog in die goede oude wolken. En volkomen geluidsdicht op de koop toe. Oh, dat vind ik leuk. Meent u dat? Uit de grond van mijn hart. Ja, ja. U zou hier uw keel kapot schreeuwen, maar niemand zou u horen. Zal ik het u eens bewijzen? Ja. Nee. Het is zo gebeurd. Toe, Mr. Barton. Laat u hem nou maar. We hebben al veel te veel tijd verknoeid. Het is zo gebeurd, in een paar seconden. Wat zijn u een paar seconden, Mr. Barton? Die paar seconden kunt u toch wel missen, Mr. Barton? Een paar seconden, Mr. Barton. Meer niet. Meer niet, echt niet. Echt niet? Echt niet. Echt niet. Nou, vooruit dan maar. Prachtig. Hoe wilt u dat doen? U gaat met mij mee. Wat? Wat? Een paar seconden maar. En, en ik dan? U blijft hier in de kamer. En, en, meneer Eentje... En u gaat met mij mee. Mooi. Maar, maar waar, waar gaat u met hem naartoe? Naar de gang. Vlak voor de deur. We blijven vlak voor de deur staan. Gaat u mee? Ja, maar u, u gaat toch niet weg? We blijven voor de deur, Mr. Barton. Wees u maar niet bang, Mr. Barton. Nou, zullen we gaan? Wat, wat moet ik doen? Hier blijven, in de kamer, tot u een teken krijgt. Een teken? Begrepen? Ja, en dan, wat, wat, wat moet ik dan doen? Zweven. <laughs> De lamp. Vlug, vlug. U heeft niet geschreven. Wel waar. Ongelooflijk. Ziezo. Nogmaals, het spijt me dat ik geen twee éénpersoonskamers meer voor u had. Maar zoals ik al zei, we zijn helemaal vol. Volkomen vol. Oh, dat hindert echt niet, Mr. Winks. Mr. Baten en ik zullen het hier vast best kunnen uithouden. Samen. Ik hoop het. Ik, ik hoop het echt. Oh, uh, daar nog één ding. En dat is... De inrichting van de kamer, meneer. Oh, die... Uh, die is eenvoudig genoeg, zoals de meeste inrichtingen van zulke kamers. Dat, uh, dat is de stoel. Vier poten, zitting, rugleuning, enzovoort. En hm? dat is het bed. Hoofdeind, voeteneind, lakens, dekens, enzovoort. Ja. Hey. Dat is de kleerkast. Oh, dat is ook net weer zo'n heel klein kamertje. <laughs> er zijn roetjes in. En ook laden natuurlijk. Maar vooral roetjes. En klerenhangers. Een heleboel klerenhangers. En dit ijzerdraadje hier is om dassen op te hangen. U weet wel, dassen. Ja, andere dingen natuurlijk ook. Maar voornamelijk dassen. Het is een dassenrek, ziet u? Een dassenrek. Alles schijnt hier zo'n beetje te zijn, geloof ik. Daar is de, de badkamer. Hier? Alles in orde, meneer? Ja, ik geloof het wel. Ook hier is alles zo'n beetje... Behalve een toilet, hè? Er is geen toilet, meneer. Maar, maar wel op de gang. De laatste deur rechts. Wanneer u de kamer uitkomt, gaat u rechtsaf en loopt helemaal de gang uit. Het is de laatste deur aan uw rechterhand. U kunt hem haast niet missen, want er staat wc op. U ziet het vanzelf wel. Dit is zeker de wastafel, hè? Warm water links en koud water uit de rechterkraan. Oh ja, dit... Uh, dit is de schakelaar van het licht. Maar aangezien de stok doorgeslagen is... kunnen we die wel overslaan. Dat is een kastje. Daar, naast het bed. Dit... Ja, dat kastje naast het bed. Een nachtkastje. Daar kunt u kleinigheden op opleggen, wat u maar wilt. Ziezo. Oh ja, daar, uh, daar aan de muur hangen de hotelvoorschriften. Inderdaad. Kijk dus maar vlug even door. Lezen gaat toch niet. Nou, dat is het dan wel zo'n beetje, geloof ik. Heeft een van u nog iets te vragen? Waar is het noorden? zegt u? Het noorden. Waar is het noorden? Het noorden? Ik wou graag weten waar het noorden is. Weet u dat niet? Het zuiden is ook goed. Dat, dat, dat, dat, dat daar is de badkamer en, en daar hangt het hotelreglement. Daar... Ja, ja, ik moet er nou echt vandoor. Ik heb nog een heleboel te doen. In ieder geval bedankt voor al uw moeite. Niet te danken, meneer. Graag gedaan. Mocht u vannacht nog iets nodig hebben, je kunt nooit weten, per slotverrekening. Maar dan, uh, dan zit daar een bel, boven het bed. Ik denk wel niet dat u hem nodig zult hebben, maar zoals ik het zei... ...je kunt nooit weten, nietwaar? Waar is hij heen? Weg. Waarom? Hij had nog een hoop dingen te doen. Wat voor dingen? Allerlei dingen, u weet wel... Allerlei verschillende dingen. Hij, hij heeft de lamp meegenomen. Inderdaad. Wat? Oeh, wat is het hier donker? Zal ik een lucifer aansteken? Ik zal een lucifer aansteken. Zo. Is het zo beter? Uh, dat krot. Het varkenskrot. Ik vind het een aardige kamer. Dat stinkt hier toch zo. Ik vind dat beetje antieke juist wel leuk. Au. Waar ben je? Hier. Waar? Hier. Die lucifer was opgebrand. Ik brandde mijn vingers. Ik moest hem laten vallen. Ze steekt aan het andere dan, Hé. Hey. Is er iets, Mr. Barton? Er, er is hier geen raam in deze kamer. Hé, hey. nee. Inderdaad niet. Maar er moet toch een raam zijn? Het schijnt er toch niet te zijn. Het, het, het moet er zijn. Oh, Licht, licht. Er is geen raam. Ik weet het. Trekt u het zich maar niet aan. Dat hindert toch niets? Het is het idee hier opgesloten te zitten in, in een kamer zonder ramen. Probeer er niet aan te denken. Ik kan er niks aan doen. Je kunt het toch wel proberen. Dat heeft geen zin, het helpt toch niet. Dan moeten we proberen u op een of andere manier af te leiden. Niet waar? Oh, Licht. Uh. Waar denkt u dat het noord is? Daar, daar, uh. daar, of daar? Uh. Waar denkt u? En Harnsi, uh. waar zou Harnsi liggen? Waar denkt u dat Harnsi ligt? Daar, daar, daar, of daar? Waar denkt u? Voelt u zich nu al een beetje beter? Uh, Au. Uh, licht! Licht! Uh, hij is al bijna weer uitgebrand. Guns, ja, inderdaad. Je stikt dan weer een ander om. Wilt u dat graag? Alsjeblieft. Als ik nu eens zei dat dit mijn laatste was. Is het dat? Ik vroeg het het eerst, Mr. Bart. Ik weet het niet. Wat? Ik weet het niet. Wat niet? Ik weet het niet, ik weet het niet. Wat niet? Die lucifer. Hij is uit. Steekt er een ander aan. Waarom? Alsjeblieft. Mr. Barton, u moest zich echt een beetje proberen te beheersen. U kunt toch moeilijk van mij verwachten dat ik hier de hele nacht lucifers voor u blijf staan aansteken? En ja, nog eentje. En dan nog eentje, en nog eentje. Nog eentje, maar... Ik heb er niet veel meer over. Hoeveel nog? Drie. Steek er nog eentje van aan. Dan hebben we er nog maar twee. Zodra die brand springt, in bed te gaan slapen, toe, alsjeblieft. Stel dat u wakker wordt. Dan kan je er weer eentje aansteken. En als u dan weer wakker wordt. De laatste. En als u dan weer wakker wordt. Begrijpt u wat ik bedoel, Mr. Barton? Het zou zonde wezen om de laatste lucifer te gebruiken. Zonde en dom. We kunnen ze beter bewaren. We kunnen ze veel beter bewaren. Voor het geval. Voor welk geval? Gewoon. Voor een eventueel geval. Geef ze hier. Waarom? Omdat ik ze hebben wil. Mr. Barton, alstublieft. Laat me. Mijn koffers. Heb je nou uw zin? Ja, mijn zin. Hoezo? Nou heb ik ze laten vallen. Alle drie. Dat was echt reuze dom van u. Waar liggen ze? Ergens. Op de grond. Dan moeten we ze zoeken. We moeten ze vinden. Zoekt u ze maar. Je moet me helpen. Nou, vooruit dan maar. Waar ben je? Hier. Hier. Ja, welke kant is dat? Deze kant. Ik zie je niet. Loopt u dan in de richting van mijn stem? Ik kom eraan. U loopt de verkeerde kant op. Help me dan. Ik zie u niet. Ik steek je hand dan uit. Hoe kan ik dat nou? Ik weet niet waar u bent. Loop dan in de richting van mijn stem. Ik kom eraan. Je, je loopt de verkeerde kant op. Helpt u me dan? Hoe? Waar bent u? Hier. Hier. U bent bij de deur. Denk je? Voelt u maar eens om u heen. Dan zult u het zelf merken. Klopt het? Ja, ja, hier, hier is de deurkruk. Doet u hem open, die deur. Nou? Dit is de badkamer. Misschien ben ik dan bij de deur. Inderdaad. Doe hem open. Doe hem open. Hij is open. Waar, waar, waar ben je stil? Hallo, is daar iemand? Wie is daar? Oh, neemt u me niet kwalijk. Is dit kamer 3281? Ja. Gelukkig. Ik was onderweg daarboven een beetje de kluts kwijtgeraakt Met die deurgeslagen stop en zo. Ik was al bang dat ik vannacht op de trap zou moeten bivakeren. Mag ik binnenkomen? Ga uw gang. Neemt u me niet kwalijk dat ik u kom lastigvallen? Maar dat ligt echt niet helemaal aan mij. Nee? Nee, ik word gestuurd. Door Mr. Binks? Een klein stevig kereltje met een snurretje. Die heeft me heen gestuurd. Hoe zei u dat die heette? Binks? Binks, ja. Mr. Binks. Hij zei dat deze kamer eigenlijk al bezet was. Vroeg of ik er geen bezwaar tegen had om met iemand te delen. Ik zei nee. Ik heb er geen bezwaar tegen om een kamer met iemand te delen. Zolang die andere tenminste geen bezwaar tegen heeft. Het is per slot van rekening maar voor één nachtje. Eén nacht maar. Ik vind het echt niet erg om een nacht een kamer met iemand te delen. Heeft u misschien lucifers? Of een aansteken? Sorry, beste keel. Ik rook niet. Het is vervelend van die stop. Ik kan me wel redden in het donker. Ik ook. In een bekende omgeving. Maar in een vreemd hotel valt het niet mee. Heeft die Binks u verteld waar deur die stop is doorgeslagen? Misschien wel. Ik weet het echt niet meer. vervelende is dat alle lichtpunten hier in serie zijn geschakeld. Als er één uitgaat, gaat alles uit. Heeft hij u dat niet verteld? Ach ja, ik geloof het wel. Afan, enfin, we mogen blij zijn dat we die kaars nog hebben. Kaars? Heeft hij u dat niet verteld? Wat? Van die kaars. Hij heeft geen woord over een kaars gezegd. Wat dom van hem. Mij wel. Waarom zou je het mij wel vertellen en u niet? Heeft hij u echt niet verteld dat er een kandelaar met een kaars op het nachtkastje naast het bed staat? Hij heeft het woord kaars niet genoemd. Eigenaardig. Hebt u enig idee hoe deze kamer eruit ziet? Welke indruk hij maakt? Hoe je eruit ziet, waar alles staat, de inrichting bedoel ik. Deze kamer is een aardig vierkantje, in de wolken. Wat? Beste kerel, weet jij waar het bed staat? Tegenover de deur. Recht tegenover? Ja. Mooi. Denk aan de koffers. Er staan een paar koffers op de grond. Ik weet niet precies waar. Het zijn er drie. Ergens. Wees u dus voorzichtig. Erg voorzichtig. Ik zal uitkijken. Aha. Een koffer? Nee. Ik heb het bed gevonden. Aan welke kant staat het nachtkastje? Aan de rechterkant. U kunt het niet missen. Ik heb het. Nu nog even voelen waar die kandelaar. Aha! Hier is hij. Hier is de kaars. Nu zijn we te brand. Heeft u lucifers? Ik heb drie lucifers. Kunt u er eentje aansteken en dan mee hier komen? Nee. Spijt me, maar dat gaat niet. Oh nee? Nee, nee, nee. Nee, echt niet. Waarom niet? Omdat ik eigenlijk geen drie lucifers meer heb. Ik had drie lucifers, maar die heb ik nu niet meer. Ik had ze daarnet toch. Maar toen is er iets gebeurd. En nu heb ik ze niet meer. Waar zijn ze dan nu? Mijn lucifers liggen op de grond. Ergens. Ik weet niet waar. Dat kunt u ze dan niet zoeken? Ja, dat zou ik kunnen doen. Nou, doe het dan. Wilt u dat graag? Tja, zonder lucifers hebben we niets aan die kaars. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, toe, zoek er even naar. Voel op de grond. Misschien kun je er eentje vinden. Ja. Ik voel gewoon op de grond. Ja. Bravo. Heb je iets gevonden? Ik weet het niet. Het kan ook een afgebrande wezen. Laten we dat maar eens proberen, vind je niet? Goed. Nou, geef hem dan hier. M zal ik het niet liever proberen? Zoals je wilt. Dat blijft mij gelijk. Nee. Nee, doet u het maar. Ik heb toch liever dat u het probeert. Nou, geef hem dan. Waar bent u? Bij het nachtkastje. Ik zie u niet. Loop dan in de richting van mijn stem. Ja, goed. Ik loop in de richting van uw stem. Mooi. Nou. Alsjeblieft. Het was geen afgebrander. De lucifer is rood en het vlammetje is geel. Mooi. Nu de kaars. Twee gele vlammetjes. Twee. Twee gele vlammetjes. Zo. Wat knus en gezellig nou. Hm? Twee gele vlammetjes. Ja. Twee knusse, gezellige gele vlammetjes. Pff. En nu nog één. Knus, gezellig vlammetje. Nee. Neem me niet kwalijk. Kwalijk? Ik wist niet dat u hier met z'n tweeën was. Dat is mijn vriend. Hij heet Mr. Barton. Ah. Hoe maakt u het, Mr. Barton? Jij, ik moet u natuurlijk mijn excuses maken dat ik hier zomaar kom binnenvallen. Maar zoals ik al zei, het ligt niet helemaal alleen aan mij. U hebt mij ongetwijfeld al horen uitleggen dat ik hier geen gestuurd ben. Door meneer Binks. Vindt u het ook niet vreemd... dat zo'n afgelegen hotel als dit helemaal vol blijkt? En nog wel in deze tijd van het jaar? Enfin. Ik heb er tenminste de lering uitgetrokken... dat ik een volgende keer ruimschoots van tevoren niet te bespreken. Aan kamer. Als ik tenminste nog eens een keer kom. Persoonlijk geloof ik niet dat ik gauw weer hier in de buurt zal komen. Tja, het gaat mij natuurlijk niet aan. Maar waarom zit hij op de grond? Het spijt me te moeten zeggen. Maar Mr. Buiten voelt zich op het ogenblik niet zo goed. Wat ligt je? Wat? Hij ligt het, hij ligt het. Ik ben zo gezond als wat. In ieder opzicht. Neemt u me niet kwalijk? Ja, ik neem niemand iets kwalijk. Alleen mezelf. Ik neem mezelf kwalijk dat ik deze kamer heb genomen. Maar nou is het wel eens. Ik zou niet bellen als ik u was. Nee? Die bel is defect, Mr. Baten. Wat? Dat heeft die Binks u toch zeker maar verteld. Dat moet. Hij heeft u vast en zeker verteld dat die bel defect was. Nee. Dat mankeert die kerel? Heeft hij dan geen grenkje verantwoordelijkheidsgevoel? Ach, hij is ook maar een mens. Nou, ik moet zeggen, een gezellige kamer. Is er een badkamer bij? Dat is die deur daar. Excuseert u me even. Ik ben direct terug. Kerel. Vindt u niet? Nee, wat kan mij dat schelen? Kan u niets meer schelen? Nee. Niets komt er meer voor u op aan. Jawel. Mijn comfort, dat komt er op aan. Dat klinkt egoïstisch. Kan ik het helpen dat ik een egoïst ben? De omstandigheden maken een egoïst. Zoals iemand ook inhalig en wreed kunnen maken. Van jezelf ben je dat allemaal niet, dat woordje. Door de omstandigheden. Omstandigheden? Door andere mensen. Zoals hij daar. En zoals uh, Mr. Binks. En zoals ik? Van jou weet ik het niet. Misschien ben je net zoals ik. Gewoon uh, de dupe. Ik heb mezelf nooit als de dupe beschouwd. Het gaat er niet om hoe je jezelf beschouwt. Andere mensen maken wat je bent. De omstandigheden. De omstandigheden beslissen hoe je wordt. Eh, ik... ik ben een doodsmove. Ik geloof dat ik maar naar bed ga. U bent de dikste van ons drieën. Eh? Het lijkt me daarom het beste als u in het midden gaat liggen. Dan kunt u er niet uitvallen. Wat? Wat vertel je me nou? Ik zei dat u de dikste van ons drieën bent. En. en dat het daarom het beste lijkt als u in het midden gaat liggen. Dan kunt u niet uit bed vallen. Wat? Wou je daarmee zeggen dat ik het bed met jullie moet delen? Nou ja, de grond is er natuurlijk ook altijd nog. Ja, nou, ja dan moet je eens goed luisteren, jong mens. Ik heb nou meer dan genoeg meegemaakt vanavond, hè. Meer dan genoeg. Ik ben nou echt aan het eind van mijn Latijn. Er hoeft echt niet meer dat te gebeuren of ik sta niet voor de gevolgen in, weet je dat? Maar Mr. Barton... Ja, niks, te Mr. Barton. Maar Mr. Barton, denkt u alstublieft niet dat ik geen begrip heb voor uw omstandigheden? Daar heb ik het volste begrip voor. Maar per slot van rekening zijn er een paar feiten waar we niet omheen kunnen. Er is maar één feit. Ik ben doodmoe. Ik ook. En die meneer ook. Wij allemaal. Ja, jullie tweeën kunnen me niet zelen. Maar mij wel. En hem ook. Wees u nou redelijk, Mr. Barton. We zijn met ons drieën en er is maar één bed. En voor dat probleem is maar één oplossing. Dat ik het bed krijg. Dat we het bed delen. Ik vertik het om ook maar iets te delen. We liggen misschien een beetje krap, maar het zal net gaan. Ik vertik het dat bed te delen. We zullen er net allemaal in kunnen. Ik vertik het... Wie voor ik wat? Ja, jij buiten. Uh -huh. Ruzie. Ja, ik maak ruzie. Terwijl u toch zo'n goede indruk maken. Waar haalt u de brutaliteit vandaan? Mr. Bart. Laat, laat me los! Wat is er aan de hand? Ach, in verband met het slapen. Wat is daarmee? Er is maar één bed. En? Wij zijn met ons drieën. Nou, wat zou dat? Oh. Ja, als u denkt dat ik met jullie in dat smalle bedje ga liggen, dan vergist u zich lelijk. Het idee alleen, wogelijk gewoon. Kom, kom, Mr. Bart. Blijf met je vuile handen van me af. Maar, waarde heer, ik bied u de vriendschapshand aan. De wat? De vriendschapshand. Een teken van begrip. Ik begrijp uw gevoelens. Meent u dat? Ja, natuurlijk meen ik dat. U heeft volkomen gelijk wanneer u er tegen hebt om uw bed met twee volslagen vreemden te delen. Ieder normaal mens met een greintje zelfrespect zou hetzelfde doen. U ziet dat er zo, in. Net zo duidelijk als ik u voor me zie staan. En misschien mag ik daaraan toevoegen hoe een opluchting het voor me is... om iemand met zo'n fatsoenlijke en keurige levenshouding te ontmoeten als u, Mr. Batten. Ja, nou, dank u. Dank u, vriendelijk. Maar in welk opzicht heeft dat invloed op de verdeling van de beschikbare slaapplaats? Oh, enorm. Ja, in, in welk opzicht? Precies. Vriend. heeft u tegen mij? Vriend. Heb jij je bezwaar tegen hem op de grond te gaan liggen? Ik? Wel, nee. Waarom zou ik? Dan is het probleem dus opgelost. En u dan? Waar gaat u dan slapen? Op de grond. En, en dat bed? Dat mag u hebben. Helemaal alleen. Kom, vriend. Laten we opschieten en het zaakje organiseren. Hm. Gelukkig dat het maar voor één nacht is. Ziezo. Hm. <laughs> Keurig, hè? Zoals hier nu liggen. ...zoals onze lichaam in de kamer liggen. Mr. Barton ligt in bed... ...en wij liggen aan weerskanten van hem op de grond. Ja, volgens mij is dat een keurig patroon. Veel beter dan dat we zomaar in het wilde weg in de kamer werden gaan liggen. Stel je voor dat een van ons vannacht op wilde staan. Je zou de grootste chaos krijgen. De grootste chaos. Allerlei valpartijen met blauwe plekken als gevolg. Huh? Nee, zo is het veel en veel beter. Ja, dit patroon bevalt mij ook het best. Tja. weet je wat het is? Zonder orde gaat het niet. Begrijp je wat ik bedoel? Orde, met een hoofdletter O. Zonder orde loopt alles in het honderd. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook alles, met een hoofdletter A. Dat geldt voor alles in het leven. Orde is nodig voor alles in het leven, ja. En die hebben we hier in deze kamer vannacht. Oh ja, daar ben ik volkomen van overtuigd. Wat we ook hebben, orde is er in ieder geval. Er is orde. Orde in de wolken. Alles oké okay daarboven, Mr. Bartel? Ja, ja hoor. Geen klachten? Nee, absoluut niet. Ik licht prima. Zo mag ik het hoor. Wij zijn een driehoek. Een menselijke driehoek. Wij zijn drie lichamen die samen gaan slapen. En alleen. Wij vormen een keurig patroon. Wij zijn een drie eenheid Wij zijn het keurigste patroon van allemaal. Ligt je goed? Vriend. Ja. Dan wordt het tijd om ah, om het licht uit te doen. Mr. Baten. Uh. Zou het u zo vriendelijk willen zijn om de kaars uit te blazen? Moet dat? Ja. We kunnen toch moeilijk gaan slapen met het licht aan. Kan dat niet? Aha. Als u wilt, Mr. Barton. Als u hem liever nog wat laat branden. Mij is het wel. Maar als u het niet erg vindt. Oh, ik heb er geen last van. En onze vriend hier waarschijnlijk ook niet. Nee, ik heb er ook geen last van. Mooi. Blaast u hem dan maar uit. Wanneer u wilt. Wij hebben er geen last van. Nou, dank u. Dank u wel. U hoeft ons niet te bedanken, Mr. Baten. Bedankt jullie voor de omstandigheden... die ons tot verdraagzame lieden hebben gemaakt. Ah, laat rusten. Laat rusten, Mr. Baten. Oh, ja, voordat u gaat slapen... ik wou nog één eh, ding zeggen... Be bewijzen van een soort verontschuldiging. Uh, nee, nee, dat is onzin. Niet bewijzen van een soort verontschuldiging. Uh, uh, uh, het is doodeenvoudig een verontschuldiging. Ik, uh, de kwestie is namelijk, en dat wil ik zeggen, ik, be ik, ik bedoel, uh, de omstandigheden, daar heb je ze weer. Ja, soms. Dan de geel, ja. Zo In het was een geweldig lawaai. Het leek wel of er iets instortte. Ik hoorde het. Waar kan dat geweest zijn? Het klonk alsof het hier ergens in het gebouw was. Eigenaardig. Alles in orde met Mr. Baten? Ik weet het niet. Alles in orde, Mr. Baten? Mr. Baten? Hij kan het al moeilijk doorheen geslapen hebben. Door al altijd lawaai. Ik weet het niet. Hij was erg boe. Ga maar even goed. Mr. Baten? Mr. Baten? Schud u hem eens voorzichtig wakker. Het is zo verdraaid donker hier. Zal ik de kaars aansteken? Nee, nee, laat maar. Ik zal wel eens kijken. Of ik zo bij hem kan. Nou, hij gaat aardig. Wat? Hij ligt hier niet. Dat moet. Het bed is leeg. Dat bestaat niet, maar voel dan zelf. Het bed is leeg waar kan hij wezen. Wat? Bij de deur van de badkamer. Wat? Daar hoor ik iemand ademhalen. Denkt u dat het hem is? Mr. Barton. Bent u daar? Geen antwoord. Nee. Hij is misschien gewond. Mr. Barton. Bent u gewond? Bent u gewond? Wat zou er met hem aan de hand zijn? Misschien is hij vloog gevallen. Door de schrik van dat lawaai. Ja, dat is mogelijk. Afa, enfin, laten we maar eens gaan kijken. Ga je mee? Ik loop vlak achter u aan. Ziezo. Waar bent u? Hier, bij de deur van de badkamer. En waar ben jij? Bij de andere deur. Wat doe je daar? Niks. Ik liep achter u aan. En ik ben hier. Dat bestaat niet. Ik heb vlak achter u aangelopen. Dat bestaat niet. Ik weet zeker dat ik vlak achter iemand aanliep. Dat kan ik niet geweest zijn. Ik ben hier. Achter. Achter wie heb ik dan aangelopen? Nou ja, van laat hem maar. Kom liever hier en help me handje. Ik kom. Ik kom. Ziezo, Mr. Barton. Waarom ligt u niet in bed? En waarom gaf u geen antwoord toen wij riepen? Dat maakt hem ons ernstig bezorgd. Hij zegt niks. Geen rust. Ziet u wel, hij is flauw gevallen. Dat bestaat niet. Waarom niet? Hij. Hey. Hij staat recht overeind. Ik zou toch die kaars maar aansteken. Goed. Wel, wel. Mr. Binks. Mr. Binks? Goedenavond, meneer. Goedenavond. Wat doet u hier als ik graag mag? Russen. Er is iets vervelends gebeurd, meneer. Iets vervelends? Wat dan? Een, uh, een instorting, meneer. Waar? In de Westvleugel, meneer. De Westvleugel? In de Westvleugel, ja, meneer. Ernstig? Zeer. Slachtoffers? Dat weet ik niet, meneer. Weet u dat niet? Nog niet, meneer. De meeste kamers waren namelijk leeg, ziet u. En u zette tegen mij dat uw hotel helemaal vol was? En Dat was het ook. Afgezien van de Westvleugel. Is er... Is er dan iets? Met die westvleugel? Dat is nu gebleken, meneer. En wat was er dan met die westvleugel? De fundering was niet in orde. In hoeverre niet? Helemaal niet. Helemaal niet. Dat was opeens een verschrikkelijk lawaai. Precies, meneer. Een verschrikkelijk dreunend lawaai. Dreunend, ja. De westvleugel is dus ingestort. Praktisch. Er staat dus nog een deel? Een stukje. Wat voor een stukje? Eén kamer. En? Eén verdieping. En daarom? Niets. Lucht. En naar boven? De sterren. En boven hen? De sterren. Ja, de sterren. Heeft u Mr. Baten gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Weet u dat zeker? Absoluut. Is hier dan niet? Dat deed u bliksems goed. U hoeft niet te blozen. Wie bloost? U. Ik heb het warm. Ik heb vreselijk gehoord, hè? Ja, ja, ik heb vreselijk geholt U hebt rustig hier gestaan. Hier in deze kamer. En u hebt ons Mr. Barton horen roepen. Inderdaad. Ja, nu herinner ik me weer. Inderdaad, ik hoorde u roepen. Ik herinner me weer precies. Wat deed u in onze kamer, Mr. Binks? Ik kwam u zeggen. Wat kwam u ons zeggen? Waarschuwen. Ik kwam u waarschuwen. Waarschuwen? Dat de Westvleugel zou instorten. U was hier toen hij instortte? Inderdaad, ik was hier. En u was ook al hier voordat hij instortte? In zekere zin, ja. Ja of nee, Mr. Binks? Ja. Ja. Zodat u ons tijdig kon waarschuwen voor het geval u zou instorten? Ik wist dat hij zou instorten. Wist u dat? Ik verwachtte het. Ik verwachtte het al, ik weet niet hoe lang. Ik wist namelijk dat de fundering niet in orde was, ziet u. U hebt ons rustig naar bed laten gaan. En toen wij sliepen bent u teruggekomen. Zo ongeveer, ja. ja. Uitsluitend en alleen om ons te waarschuwen. Ja. Dat was de enige reden waarom u onze kamer bent binnengekomen. Alleen om u te waarschuwen, ja. En nergens andersom. Nee. Om geen enkele andere reden. Nee, absoluut niet. Er is toch niets aan de hand, aan hè? Aan de hand? Ja, aan de hand, ja. Uh, ik begrijp niet wat u bedoelt. Wanneer? Oh, nee? Echt niet. Echt niet. Echt niet. Nou, vader, zullen we straks nog wel over hebben. Uh, uh, waar wilt u naartoe? Dat nou, wat er over is van de Westleugel. Laat me door. Ga je mee, vriend? Ja, ik kom. Nee! Er kunnen wel mensen bedolven zijn, gewond. We moeten proberen hen te redden. Dat kunt u niet. Het is onze plicht. U weet de weg niet. Die kunt u ons wijzen. Oh ja, nou... Ja, u wijst ons de weg. Au! Au! Au! Ik ben een man, Binks. Ik heb een hekel aan afhaakt. Laat los. Zeg op. Ik steek... Zeg op. Hoe komen we naar de Westvleugel? U bent er al. Dit is de Westvleugel. De vloer is in. Wat? Ja, wat? Ga ervan. Nou. Dat is dan dat. Onze kamer is weg. Dat klopt, vriend. Onze kamer is weg. We hebben geen onderkomen meer. Geen kwartier. Geen kwartier. Niks meer. We staan op een stukje gang. Daar zijn we op gestrand. Volledig. Volkomen. Wij zijn gestrand. In de wolken. Precies. U heeft ons wel in de nesten geholpen, hè, Mr. Banks? Ik ik, ik, ik, Of niet soms? Nou ja, misschien wel. Mijn vriend en ik zijn nieuwsgierig wat u daaraan denkt te doen. Te doen? Ja, te doen. <laughs> wat kan ik doen? Dat moet u zelf nog uitmaken. We zijn nu aan u overgeleverd. Ik, ik, ik voel me zo hulpeloos. Hier had ik niet op gerekend. Hier niet op. Dan zal ik er nu maar gauw rekening mee gaan houden. Want het is gebeurd. Het is nu een feit. Ik, ik, ik weet niet wat ik zeggen moet. Kijk, is dus dit stukje gang misschien aan de beurt? Dat zou best kunnen. Dan vallen we allemaal naar beneden. Tenzij u er iets op weet. Maar wat dan, wat? Dat moet u zelf maar uitmaken. U bent de schuld dat we boven zijn gekomen. Dan moet u ook maar zorgen dat we weer beneden komen. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik hoorde wat. Ik ook. Het leek wel gekreun. Het kwam daar vandaan. Kun je zien of er iemand is? Ik duur in het duister. Ik duur ingespannen in het duister. Nou? In dat duister zie ik... Niets anders dan nog diepere duisternis. Nou, dan heb ik die lamp nu nog maar. Wacht eens, zie je iets? Ik geloof het wel, wat? Wat ziet je? In het duister zie ik een schaduw die beweegt. Wat voor een schaduw? Kort en rond. En wat doet die schaduw? Hij beweegt. Of liever, hij haalt adem. Het is een ademende schaduw. Gemaakt van flarden en van vodden. Die vlaarde bewegen zich op de maat van de ademhaling. Het zijn ademende vlaarde votten. Dat bevalt me niet. Stel. Ik ben bang. Houd Wat is de voor een ding? Wat is het? Ik geloof dat het een mens is. Wie? Mr. Barton. Het is Mr. Barton. Waar gaat hij naartoe? Mr. Barton redden. Dat mag je niet. U moet hem tegenhouden. Drek stort dit stukje ook nog in. Hou, hou, hou hem tegen. Hier blijf hou jij. Hem hou hem tegen. Hou uh, Ga je gang, vriend. Ik heb het zachtje hier onder controle. Mr. Barton. Nee, blijf daar. Ik ben uw vriend. Blijf hem af. Ga weg. Ik zal u geen pijn doen. Ga weg. Laat me met rust. Er zit niks in die koffers. Wat zegt hij? Niets in uw koffers, Mr. Barton. Nee, niks, niks. Ze zijn leeg. Alle drie, laat me nou maar. Wat doet hij? Hij houdt. Ze traden druppel op mijn hand. Breng hem hierheen. Kom, Mr. Barton, u gaat met me mee. Waar breng je me naartoe? Rustig maar. Er gebeurt niets. U hoeft zich nergens bang voor te maken. Wij zijn alleen gestrand. Dat is alles. Gestrand? Wacht, ik kom. Ik kom. Ik kom. Daar bent u dus weer, Mr. Barton. Wie is dat? Die andere man. Welke andere man? De derde man in onze kamer. We waren met ons drieën. Waren Weet er... u niet meer? Oh, er, er waren er meer. Alleen wij drieën, Mr. Barton. Er waren er meer. Wie is hier nog meer? Mr. Binks. Waar? Hij ligt hier, Mr. Barton hij voelt zich niet lekker. Wie is er nog meer? Alleen wij vieren. En en de anderen? Welke anderen? Er waren nog anderen, zeg ik. Wie dan? Mannen. Twee mannen. Ze hebben me afgeranseld. Afgeranseld? Wanneer? Vannacht. Jullie sliepen. Ben ik dood? Lichamelijk niet in ieder geval technisch, technisch wel. Ik wil niet dood zijn. Ik heb nog veel te veel te doen. Veel te veel fouten goed te maken en verontschuldigingen aanbieden. Ik wil niet dood zijn. Wat zei u over die mannen? Ze hebben me afgeronseld. Wanneer was dat? Toen jullie sliepen. Heeft u een gezien? De kaars was uit, uitgewaaid. En nauwelijks was het donker... Of ik hoorde iets op de gang. Voetstappen, gefluister, lachen. Ik dacht dat er mensen aankwamen. En ze kwamen tot voor de deur. En daar bleven ze staan. Ik lag te luisteren. De deur ging langzaam open. Ik riep weer staar. En ze kwamen op me af. En toen wist ik het. Wat wist u? Waar het hun om te doen was. Waar was het hen dan om te doen? Om oh, mijn koffers. Die waren leeg. Dat zei ik. En ze lachten alleen, maar ze dachten dat ik ze voor de gek hield. Ik protesteerde en toen sloegen ze me. Zonder een kick te geven, ranselden ze me af. Ik denk dat ik flauw gevallen ben. En toen ik bijkwam, lag ik niet meer in de kamer. Waar dan? Op de gang. Ik lag te bloeden als een rund in mijn gezicht. En die mannen? Die waren weg. Dan heb ik zeker achter hen aangelopen in de kamer. Wie, wie waren dat dan? Dat kunt u Mr. Binks beter vragen. Waar, waar ben ik? Op de gang. Wat is er gebeurd? U bent ergens tegenop gelopen. Mr. Baten is er ook weer. Wie waren dat? Wie? Die mannen. Welke mannen? Die mannen die me hebben afgeranseld en beroofd. Die wat? Me hebben afgeranseld en beroofd. Ik weet niet waar hij het over heeft. Wel waar? Nee, echt niet. Uh... Over wat voor mannen heeft hij het? Als u ons het is, Van Dat kan ik niet. Ik weet het echt niet. Verraad. Ver ver op, verrader. Ver ver ver Laat me los. Wie waren dat? Ik weet het niet. Wie? Uh, uh, Wie? Uh, uh, Mr. Pommy. Mister Lemmeral. Maar jij die gestuurd. Ja, ik heb ze gestuurd. Dat liegt je. Ik heb ze zelf hierin gebracht. In mm. hoogste persoon. Ik wou niet. Ik wou niet. Ze hebben me gedwongen. Smeerlap. Maar er zat niet in die koffers? Wat maakt dat voor verschil? Het is een kwestie van vertrouwen. Van loyaliteit. We zijn zijn gasten. Heeft ons op alle mogelijke manieren in de steek gelaten. Maar nou is het zijn beurt. Wat gaat u met hem doen? Een man van hem maken. Hoe? Om een kans te geven om een plicht te doen. Niet om zijn plicht te verzaken, maar om die nu eens te doen. Terwijl jij bezig was Mr. Baten te redden, heb ik een kleine verkenningstocht gemaakt. Het is me gebleken dat één onderdeel van de Westvleugel nog intact is. En welk onderdeel is dat? De liftkoker. Nee, dat doe ik niet. Ik herhaal. Nu krijg je de kans om je plicht te doen. We laten je in die koker zakken. Nee. We laten je zakken. En zodra je beneden bent kun je alarm gaan slaan. Dat touw houdt me nooit. Dan sterf je de helden dood. Ik kunt me niet wegen. Je hebt dus geen enkele behoefte om je te rehabiliteren. Ik doe het eens. Ik doe het eens. Blijf hem af. Hij klimt naar beneden, Binks. Blijf hem af, zeg ik. Nee, Binks. Ga weg. Nee, jij Ga gaat weg. Gaat naar beneden. Nee. Nee. Nee. Nee. Ah! Nee. Oh! Hij uh, gleed uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh uit. Het hek stond open. Ik was al maanden van plan om het te laten repareren. Maar ik kon er geen vakman voor krijgen. Ze stonden open en hij gleed opeens uit. Ik kon er niets aan doen. Ik kon nergens iets aan doen. De centrale verwarming, de stop, de bel in de kamer, de lift, dat hek... Allemaal omstandigheden, als u begrijpt wat ik bedoel. Het lachende omstandigheden. Niet aan mij. Ik kan nergens wat aan doen. Ik, ik zal mijn huis wel rehabiliteren. Let u maar eens op. Waar gaat u heen, Mr. Winks? Laat u me maar. Ik ga die mannen zoeken. Mr. Pommy en Mr. Lammel. Die kunnen voor mij instaan. Ja, dat is het minste wat ze kunnen doen. Voor mij instaan. Let u maar eens op. Je. Hier, Mr. Barton. En de anderen? Die zijn weg. Komen ze terug? Misschien. Dat is moeilijk te zeggen. Oh, mijn hoofd. Doet het pijn? Zo gauw ik het beweeg. Probeert u het dan stil te houden? Blijft u stil liggen? Oh. Oh, zullen we ooit nog beneden kunnen komen? Daar moet u zich nu maar niet druk over maken. Nee, ik, ik, ik wil het weten. Uf. Wanneer wij gedoemd zijn hier altijd te blijven, heb ik nog een heleboel dingen te doen. Wat voor dingen? Fouten en vergissingen goed te maken. Verontschuldigingen aan te bieden. Heeft u dan gezondigd? Oh, telkens en telkens. Telkens weer opnieuw. U moogt uw zonde tegen mij biechten. Niet nu. Later. Wanneer we een beetje gewend zijn. Laten we intussen onze positie... ...in het universum bepalen. Laten we vaststellen... ...waar het noorden ligt. Wanneer we dat weten... ...weten we ook waar Hornsie ligt. En Bethlehem, dat kunnen wij doen terwijl we stil liggen, ah. Mr. Barton. Ah, stil liggen. Er kan ons niets overkomen, zolang wij stil blijven liggen. Ja. Geen kwartier was een hoorspel van Barry Bermond. Vertaling Alfred Pleiter. De hotelgasten werden gespeeld door Wam Heskes, Rob Gerards en Willy Ruys. De hoteleigenaar was Tony Folletta.